Katerin Straatman met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders houdt rekening met de kans op een aanslag... bij het kiezen van een vakantiebestemming. Dat blijkt uit onderzoek door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Terreur weegt zwaarder dan bijvoorbeeld het risico op natuurgeweld op een bestemming. Zo is Turkije minder populair bij toeristen vanwege de aanslagen... en de mislukte staatsgreep daar. De Suikerunie verwacht een toename van de suikerbietenteelt van minimaal 20% in Nederland. In oktober vervalt na 50 jaar de Europese productiebeperking op suiker. En vanaf dan mag er onbeperkt suikerbiet worden geteeld. Volgens de Suikerunie kunnen Nederlandse boeren van de afschaffing van het kwotum profiteren. Hier werken de boeren efficiënter dan in andere landen. En daardoor heeft Nederland een goede concurrentiepositie. Telers in Afrika, Azië en Zuid-Amerika hebben er juist last van, zo blijkt. Zij kunnen straks waarschijnlijk minder suiker afzetten in Europa. Het bewolkingsonderzoek naar darmkanker levert op lange termijn veel op. Over 30 jaar is het aantal doden door deze ziekte bijna gehalveerd. Dat zegt een onderzoeker die een wiskundig model ontwikkelde om te zien wat de invloed zal zijn van het in 2014 ingevoerde darmonderzoek. In het onderzoek kan iedereen van 55 tot en met 75 jaar zich laten screenen op darmkanker. Aankomend president Trump benoemt zoals verwacht zijn schoonzoon Jared Kushner... tot topadviseur in het Witte Huis. Hij wordt adviseur op het gebied van handel en het Midden-Oosten. 35-jarige Kushner is getrouwd met Trumps dochter Ivanka... en speelde al een belangrijke rol bij de verkiezingscampagne van de nieuwe president. Om belangenverstrengeling te voorkomen is het in de VS wettelijk verboden... dat een president een familielid in zijn kabinet opneemt. Maar door Kushner als adviseur te benoemen... hoopt Trump die regel te omzeilen. Het weer is een graad of 2 in het oosten, regent het nog. In de loop van de dag komt de zon soms tevoorschijn, maar er kan ook een bui vallen. Het wordt zo'n 6 graden. Morgen wisselvallig en veel wind. Het wordt dan 7 tot 10 graden en vanaf donderdag kouder en winterse buien. Dit was het NOS journaal. ZFM, verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staan nu 38 files. Ook vanochtend, net als gisteren, weer vrij veel aanrijdingen. Zoals op de A2 richting Amsterdam. Tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht staat 7 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is een kwartier. Op de A2, maar dan richting Den Bosch, staat tussen Beest en knooppunt Empel. 10 kilometer file. De vertraging is een half uur, want de rechterreishoek is dicht. Ook is de rechterrijstrook dicht op de A4 bij Den Haag richting Amsterdam. Tussen Delft en Rijswijk Centrum staat kilometer A12 richting Den Haag. Tussen Woerden en Knoopend Gouwen 15 km en een half uur extra. Dat heeft te maken met een ongeluk op de aansluitende A20 richting Rotterdam. Tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file. Maar hier is de weg weer vrij. Op de A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Hendrik Nilo-Ambacht en Sliedrecht 9 km en een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Het is 2. Zandvoort, een hele goede middag en leuk dat jullie allemaal weer luisteren. De Sierfim met Zandvoort op zondag tussen 2 en uh, waarschijnlijk iets na 5 uur. Want ja, het is een speciale uitzending uh, vanmiddag, uh, Albert-Jan. Goedemiddag trouwens. Ja, Goedemiddag Rob, uh, goedemiddag luisteraars en niet te vergeten kijkers. Welkom uh, uh, bij Zandvoort op zondag. Ja, een speciale uitzending uh, vandaag, want het staat uh, eigenlijk voornamelijk in het teken van het uh, nieuwjaarsconcert. In de Agatha-kerk, en daarover verderop in dit programma nog wat meer informatie. Het concert staat gepland om om half drie te beginnen. en wij gaan het integraal uitzenden. Zo is dat. Dus uh, we gaan langzaam uh, ja, laten we zeggen, uh, richting half drie... en dan gaan we schakelen met de Agatha-kerk... voor het tweede lustrum van het Nieuwjaarsconcert... want dat bestaat al tien jaar alweer. Dus uh, ik zou zeggen, uh, nog wel lekker wat muziek... en ik ga wel wat informatie geven over het Nieuwjaarsconcert... en om half drie gaan we schakelen. Is... En in de pauze, ja? weet, je, weet je wie er in de pauze langskomt? Uh, André Rieu. Heel goed. Oké. Okay. Ja, live in concert uh, in Sydney, Australië trouwens. Dat in de pauze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 Ik heb een paar uur gevallen, ik heb een paar een paar uur gevallen, und een paar uur was ik heb een een der Mumble kommt er war ein Mann der Frauen und Frauen liebten seinen Punk aber er ist Superstar er war so populär er war so exzellent genau das was gesucht war sein Flair. er war ein wir zu unser war ein Rocket Doll und alle ruf noch auf der Captain Rock me, up me. Single van Foco en rugby Amadeus. 14 over 2. Ja, we gaan ons opmaken voor het nieuwjaarsconcert live vanuit de Agatha-Kerk. Zo dadelijk om half drie. Vanaf half drie schakelen we daar naartoe over. En dan hebben we de live registratie die we uit gaan zenden, Albert-Jan. Klopt. Even een klein introotje nog voor de luisteraars en de kijkers. Want vandaag herdenkte de Stichting Nieuwjaarsconcert Zandvoort... het feit dat zij voor de tiende keer... het gratis nieuwjaarsconcert in Zandvoort organiseert. Dit wordt... Gedaan met een extra feestelijk concert vanmiddag. Met heel veel koren en solisten in de Agatha-kerk. De, de, de traditie getrouw daar plaatsvindt. En ook dit jaar is het uh, concert uiteraard gratis te bezoeken. Ik verwacht een hele overvolle, hele volle, bom, nou nee, heel volle uh, Agatha-kerk. De optredens zijn vanmiddag heel divers van koren... met een repertoire van echte onvervaste volksmuziek... tot aan klassiek en van hedendaags liedjes... tot aan een geweldig pianosolo door de bekende Theo Wijnen. Inderdaad, de Zandvoortse pianist die eigenlijk al afscheid had genomen... maar zich voor deze gelegenheid toch nog één keer heeft laten overhalen. En wat is een Zandvoortsconcert zonder de diva... van de Zandvoortse muziek, Grey van den Berg? Zij zal het concert afsluiten met haar eigen nummer. Zandvoort, ik wil je wel bekennen... dat door alle koren en alle toeschouwers gezongen gaat worden. We willen in verband met het tiende concert... veel Zandvoortse koren uitnodigen. En dat is gelukt, aldus de voorzitter Irene de Jager. Ook muziekschool New Wave is weer volop aanwezig. De muzikanten sturen het La Sonora... Orkest Een swingende salsa band die uiteraard vooral nummers uit het Latijns-Amerikaanse muziekgenre gaat spelen. Een van de solisten die bij New Wave studeert is Bas Romein. Deze 18-jarige singer-songwriter, zoals uh, dat tegenwoordig heet, zal twee eigen nummers spelen. Hij speelt gitaar en is een oud-leerling van New Wave -gitaar, gitaardocent Joop Riedijk. De vijf koren die vanmiddag zullen optreden... zijn in willekeurige volgorde het Zandvoorts Vrouwenkoor... het Zandvoorts Mannenkoor, de Beachpopzingers, Singers Musical in... en de Wapenzangers van Zandvoort. En elk vogeltje zingt zoals het gebekt is... dus er is een heel divers programma opgesteld... dat middenin onderbroken wordt door een pauze van circa 30 minuten... maar die wij voor u, luisteraars en kijkers, naar de CFM studio voor u gaan vullen met een concert van André Rieu. In ieder geval een live concert uit Australië. In ieder geval een deel daarvan. U ziet het, het wordt een feestelijk concert... dat onder leiding van voorzitter Irene de Jager... van Stichting Nieuwjaarsconcerten Zandvoort georganiseerd is. Zij doet dat natuurlijk niet alleen. Ze krijgt medewerking van de overige bestuursleden. Nogmaals, het concert begint om half drie... en de kerk is inmiddels geopend. De kerkdeuren zijn om twee uur inmiddels open gegaan. Maar niet, niet, niet getreurd. Mocht u dus niet eh, daar naartoe kunnen... U kunt gewoon uw zender op ZFM laten staan... want wij zenden het allemaal integraal voor u uit. Zo is dat Albert-Jan en ook via Kanaal 40 via Sigo te ontvangen op je tv. Zodra om half drie dus het nieuwjaarsconcert. speciale editie. Onze dadelijk om half drie gaan we luidschakelen naar de Agatha Kerk... voor het nieuwjaarsconcert wat we integraal gaan uitzenden. Via de en vandaag doen we het even wat eerder red, en Weerbericht... voor de komende dagen, Albert Jan. Na een winterse zaterdag met eerst sneeuw, later ijzel en uiteindelijk de dooi met de daarbij behorende dooimist, ziet het weerbeeld er op deze zondag beter uit. Afgelopen nacht viel er nog wat lichte regen of motregen... Maar de rest van de dag blijft het droog... met naast wolkenvelden ook af en toe de zon, zelfs. De wind waait niet meer dan zwak uit het noorden tot noordwesten... en de temperatuur stijgt naar een graad of zeven. Vanavond en de komende nacht zijn er wolkenvelden... en lokaal kan het wat spetteren. De temperatuur daalt naar een graad of drie. Morgen is het over het algemeen bewolkt... en hier en daar kan nog wat lichte regen of motregen vallen. De wind waait uit het zuiden en is matig over land... en vrij krachtig aan zee... en de temperatuur stijgt naar een graad of zes. En namorgen is en blijft het wisselvallig met een enkele dag wat kans op regen en een enkele bui. De temperatuur stijgt naar een graad of 7 à 8, maar woensdag kan het lokaal een graad of 10 worden. Vanaf vrijdag gaat de temperatuur weer naar beneden en wordt het neerslag ook weer winters. Van karakter, aldus Rico Schreuder. Het weer is naar nou te lezen op meteopagina.nl. Dankjewel. Dat was het weer. Gaan schakelen met de Agatha-kerk, deze van Carol King. Dat was Carol King. Ja, we gaan live over naar de Agatha-kerk. Het nieuwjaarsconcert live bij CFM. Even voor uh, het geluid. Horen de mensen achterin mij ook goed? Ja. ja. Voor het geluid trouwens ook wil ik iedereen vragen om zijn mobiele telefoon uit te zetten of in ieder geval op tril te zetten, zodat we daar niet door uh, en gestoord wordt. Goedemiddag allemaal, fijn dat u er allemaal bent. Uh, welkom voor onze speciale gasten vandaag weer, de, de burgemeester en mevrouw. Goedemiddag. De wethouders mevrouw. De andere genodigden en onze sponsoren uiteraard. Uh, ik wil iedereen een uh, gezond. ...muzikaal en liefdevol 2017 wensen. Uh, laten we lief en attent zijn voor elkaar. Kijk, de burgemeester al in zijn speech uh, gezegd dat uh, er nogal wat onenigheid is in de wereld... ...en uh, misschien kunnen wij daar een klein beetje harmonie in brengen. We gaan in ieder geval proberen een harmonische middag te maken met de koren, de band en de solisten. In de samenplat staat eigenlijk alles al uh, wat er uh, gezegd moet worden, uh, maar er zijn wel een paar wijzigingen en die ga ik zeggen als het zover is, dus uh, we gaan uh, beginnen. We hebben maar liefst uh, vijf koren vandaag. Uh, de jeugdige bijdrage van Bas Romein, uh, helaas, hij ligt uh, thuis met een griep en zijn stem heeft het begrepen, dus hij uh, tot zijn grote spijt kan hier vanmiddag niet vrij uh, zijn. Maar salsa bent La sonora die in komen na de pauze een beetje knetterende muziek verbrengt, Dus houdt u er vast even En uh, Niet te vergeten hebben we dus buiten de vijf koren onze eigen pianist Theo Wijnen, Die uh, zal begeleiden, maar die zal ook een solo spelen. Het is een beetje passen en meten geweest omdat we zo koren hebben, maar het is uh, uiteraard uh, nu toch wel gelukt. Maar goed, we bent gekomen voor muziek en daar gaan we mee beginnen. De nu gaat uh, klaarstaan dat Sandfords geloof Onze huispianist zou ik bijna willen zeggen. Goed. Uh, Zat zo'n mannenkoor nu? Daar gaan twee hele mooie liederen uh, zingen. Onder leiding van uh, Ayan van Dijk en de begeleiding van Theo. Er zou nu, zoals het in het programmaboekje staat, uh, Bas Romein komen, maar uh, hey, helaas. Dat uh, gaat even niet door. Maar goed, dan hebben we onze eigen pianist. Uh, ja, ik zeg onze eigen pianist, want hij is een klein beetje van ons allemaal, hij heeft gelijk. Maar hij zoneert ook en uh, dat wil hij dus nu graag gaan doen. Hij heeft zelf een heel mooi nummer uitgezocht, uh, uh, wat u we waarschijnlijk wel zult herkennen. Ik ga mee in de microfoon niet meer omgeven, want hij wil graag wat zeggen. Ja. Het is een heel veel Maar uh, ik heb een hele aantal groep aan gehad. Ik heb problemen met mijn duim. En het is nog altijd een breken. dat stuk. Misschien komt het dan later nog. Maar nu heeft mijn prioriteit het begeleiden van de koel. Het is het allerbelangrijkste. Ik wil daarom wel iets spelen. Uh, ik ga een nocturne chauffeur spelen. En daarna, uh, memories. Omdat memories voor mij als ik terugkijk, zo enorm is.